Mensen, want dat wil hij mee. Gaat hij erop af met een paar honderd man? Geloof had die man. Wat een geloof. Koninkrijk van God. Ik heb me wat vragen. Wat is het Koninkrijk van God? Daar ga ik het over hebben. En er is een verschil tussen het Koninkrijk van God en de Koninkrijk van Heen. Is er namelijk een verschil tussen? Er is een uh, nieuwe leer en die zegt dat je dat uit elkaar moet halen. Koninkrijk van God, ik anders is als het koninkrijk de hele weet, weet je niet, wat ik ja, weet het wel. En wie is de koning van het koninkrijk? Wanneer komt het koninkrijk tot God? Op een het al. Ja, daar hoor je ook weer allerlei theorieën over. Maar ik denk dat dat wel heel erg duidelijk in de Bijbel staat. En wat is dan het evangelie van het koninkrijk? Dat is deze keer op keer op keer over. Wat is dat dan? Kortom, ik ga over de met God alleen zeggen. Is dat een onderwerp waar je wel een paar maanden over kan praten? En ik doe het nou in drie kwartier of zo, half uurtje, uurtje, weet niet? Dus uh, het gaat er heel erg globaal overheen. Maar ik vind het zo ontzettend belangrijk. Dus we kunnen het toch wel een keer over hebben. Ik ga een paar basisbegrippen noemen die je eigenlijk allemaal moet weten, maar waar ook heel veel onduidelijkheid over is. Ja, dat is enige de enige koning. Hij is de koning. En in de Psalm gaat een keer op keer over jaren die de koning is. En dan vind je bijvoorbeeld uh, Nebuchadnezzar, een enorme heerser. En die uh, wordt kwaadzinnig. En op een gegeven moment komt hij weer tot bezinning. Hij wordt genezen. En die beleid dan jaren is de almachter, Hij is de koning over alles. Hij regeert over de hemel en de aarde. Er is niemand zoals hij. Hij heeft een groot wonder En dan krijg je later Darius, de leden. Dan gaat Daniel, die wordt gedwongen daar naar de leden te gooien. En of de Daniel dat. En beleid je ook. De Godse die is koning. Niemand anders. Niemand anders is koning. En als uh, het heel moeilijk is in het Midden-Oosten. God is koning. Niet de Palestijnen, niet, niet. Hij is koning. Ja, de hemel en de aarde zijn aan hem onderworpen. Alles is aan hem onderworpen. De natuurwetten zijn aan hem onderworpen. En als je wilt dat het anders gaat, dan gaat het anders. Hij is koning. De verste zelfstelsels, de kleinste moleculen, de elementaire deeltjes, alles is aan hem onderworpen. Was ik je de nee, ik ging naar mijn werk werkenlijn halen, ik ging naar huis. Ik was doodziek, prettig nou, dat ik thuis was, dus ik kon bij me zitten. Die, vond het. die ging tegen mij praten. Ik zei, maar, als je lief op, ik kan helemaal niks hebben. Nou, dus ik was heel ziek. Ik lag op bed. En toen ging ik daaraan denken, dat hij de verse sterrenstelsels heeft gemaakt, miljarden. Dat hij de kleinste deeltjes, dat hij de met matigheden heeft gemaakt. Pam, Beter. ik Israël. Ze zijn knechten van de eeuwige. Voor de volkeren. Dat was de bedoeling. Ja, en dat ging niet helemaal goed. Israël en de volkeren die deden toch niet zijn wil. Dat is heel jammer. Dat is echt heel jammer. Dat is de die altijd koning. En het echt van God. Wat is dat dan? De eeuwige, die zijn Jesse. Zijn zoon. Hij is de Gezonde, hij is de Knecht van God, hij is de Koning. En in de Evangelie staat heel duidelijk dat hij Koning wordt genoemd. Maar op een gegeven moment, dat gaan we het zo meteen zien, wordt hij gekroond als Koning. Ja, en dat staat in Daniel 7, Ik ga ook Lucas lezen, Yeshua ontvangt het Koninkrijk. Dat staat in Daniel, zo ontzettend prachtig beschreven. Ik wil dat ik ga lezen. Yeshua regeert vanuit de hemel tot zijn nederkomst. Zo staat het er. Maar, hij komt terug. En dan gaat hij duizend jaar regeren vanuit Jeruzalem. En wat staat er dan? Hij komt terug met een ijzeren staf in zijn hand. Nou, dat betekent geen vrede, en dat betekent geen vreugde, dat betekent oorlog. Hij gaat oorlog voeren. En als je niet in de hele lieve Jezus hij je bij het schot kan zitten, dan is hij de grote koning. Dan is hij de Almachtige. Hij heeft gekregen van de Vader alle macht. En er komt de oorlog, grote oorlog. Hij wordt de volkeren in het geheel gedwongen. en zijn vijzend wilde bewijzen. Niet vanuit hun hart, maar ze kunnen niet anders. Hij is de koning, hij wordt ook de grote koning. En dan komt er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Of de natuurwetten zoals die nu dan zijn, de dan, de, zoals die nu zijn, dan los zullen zijn? Nee, je denkt het niet. Er zal geen zon meer zijn. Er zal geen maan meer zijn. Het is een heel andere wereld. Het is onvoorstelbaar schoon. Je kunt het niet bij met je verstand. Uh, Paulus heeft, uh, is dat geweest. Het is niet te beschrijven. Johannes probeert het. Om dezelfde looi, En dan gaat het over het nieuwe Jeruzalem. Dan in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde staan. Paradijs. Paulus zegt dat hij het paradijs is geweest. Paulus is in een heel ander tijdsversek geweest. Hij is misschien wel wat Met de tijd dat ze heel moeilijk maar Paulus is er geweest. Iets wat nog komen moet. En God is alles in allen. Nu is God alles in Yeshua. Maar het zal dan zo zijn dat God alles in allen is. Dus ook in ons. Dat is de bedoeling. Dit is het uh, basis begrepen. de eeuwige koning. Onze vader. Jawel. Het koninkrijk van God. Yeshua. Eerst naar de hemel, maar hij komt terug en dan gaat hij duizend jaar regeren. En dan zal alles aan hem onderworpen worden. En dat zal met geweld gaan. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar ik het over ga hebben, is vooral over het koninkrijk God. En dan vooral over dat je regeert vanuit de hemel. Ja? Want je kan er veel over vertellen. Dus je moet je een beetje beperken. Ik ga Petrus lezen. 2 Peterus 3, vers 5-7. Want willens en wetens is het een onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde, zijn door hetzelfde woord. Als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Dit is een, een boodschap over het oordeel waar ik ook heel weinig over gesproken. En toch gaat de Bijbel er ontzettend vaak over. Je zit er ontzettend vaak over het oordeel. 2 Peter 3, vers 11 tot 13. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoe danig wordt het dan te zijn in heilige levenslandel en een die de komst van de dag van God verwachten en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vroeger aangestoken vergaan en de elementen branden zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomst zijn belofte, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waar gerechtigheid komt, de eerste hemel, de eerste aarde. God ziet de eerste hemel. Nog een gebouwde aarde. En dan komt de zonvloed. De eerste hemel, de eerste aarde. En dan zegt Petrus, deze zijn voorbij gegaan. En alles wat van de roze is, is weggespoeld. Is verdronken. En dan komt er de tweede hemel en de tweede aarde. Daar leven we nu in. Het is de wereld van na de zonvloed. En dan zegt deze wereld zal door het vuur vergaan. Het zal het oordeel zijn. Een hard oordeel. En bereid je daarvoor. Zoals dit, de mensen die het toen leefden, vergaan ze door water. En toen is er een ark gekomen, zoals al deze wereld vergaan door het vuur. En dan is er ook een ark. En Yeshua is daar. En dan komt het, de vuur, ik heb het de vuur genoemd. Ja, dat zal een ontzettend geweldig oordeel zijn. Vuur oordeel. En dan komt de derde hemel, de derde aarde. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de rechtvaardigen hebben eeuwig leven. Zo eenvoudig is eigenlijk het evangelie. Dit is het. En er zijn zoveel theorieën over, maar het is in feite heel erg eenvoudig. En de Bijbel, vooral de evangelie waarschuwen, dat vrienden gaat komen en hoe ontzettend je best je ervan moet doen om uh, daaraan te ontkomen. Heel veel kinderen worden het vriendelijke evangelie gekondigd, maar Jezus had geen vriendelijke EVG. Eigenlijk was dat heel hard. En als je zegt, het is ze een onzalig aardige brave man en hij heeft vol liefde. Maar het is ook heel hard en heel duidelijk. Het is ontzettend duidelijk. Het koninkrijk van de hemel en het koninkrijk van God zijn hetzelfde. Nou, dat, ik ga nu een aantal um, teksten laten zien die hetzelfde zijn. Matthäus 4 vers 17, Marcus 1 vers 15. De bovenste het. Uh, dat is de Matthäus en het onderste Marcus. Matthäus die gebruikt vaak het woord koninkrijk van de hemel. Matthäus is een Jood. Hij schrijft voor Joden en Joden vinden het heel moeilijk om de naam van God te zeggen. Of überhaupt God, dat is een probleem voor hen. Ze zijn zo vol respect. En Matthäus komt eruit voor. En je ziet het in zijn schrijven. Hij is ook heel joods. Want hij heeft ontzettend veel verwijzingen naar de tenacht. Hij is een ontzettend joods. Hij schrijft ontzettend joods. Dat is Matthäus. Dus zoals vanzelf spreken, dat hij niet zonder God, God komt. Hij doet het een enkele keer. Nou, lees die tekst ervoor. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. gekomen. En dan Marcus. En die zei, de tijd is gevuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. gekomen. Bekeert u en geloof het even heen. Nou, Dan gaan uh, we even naar met Matthäus uh, en nu met deze En Lucas. Zalig zijn de armen van Geest. Want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. En de Jezus zei, zaal bent die armen want van u is het koninkrijk van God. Met deze en Lucas weer. En ik zeg u, dat er veel zullen komen van oost en west, en ze zullen aan de tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En met Lucas. en er zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en ze zullen aan de tafel gaan in het koninkrijk. Van God. Dus ja, is echt precies hetzelfde. We hoeven niet nieuwe leerlingen te volgen, want hier staat het heel duidelijk precies wat te beschreven. Nou, dit, dit punt wil ik even maken. Er zit ook hele positieve tekst in. Je zoeken ontvangt koningschap, daar ga ik nu over hebben. Lucas, 19, vers 11 en Terwijl ze nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en ze dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een verre land voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen, en daarna terug te keren. De verwachting in die tijd was, nu komt het koninkrijk van God, daar gaat in Jeruzalem gaat een machtig heerser komen en die verlossens van de Romeinen. En ja, dat was, ook de discipelen dachten dat die die vragen van haar, van wanneer gaat dat dan komen? En dan zegt uh, Jezus, dat je niet kijkt, is niet aan jullie om dat te weten. Het gaat er niet om. En Yeshua zegt, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Ja, die komt wel, maar nu nog niet. En dan weten wij dan zijn de knechten en de, de, de mensen geboorte, gehoord, Yeshua, de mens laat het land, en dan komt hij terug, en dan spreekt hij oordeel uit over zijn knechten. Dus ja, want het is de jongen weggegaan, dat is toen hij naar de hemel ging, de hemel gaat. Kijk, ja, handelingen. Zij dan, die samen gekomen waren, vroegen hem, heer, zult u in deze tijd, zo is het koninkrijk, weer herstellen, en u zei tegen hen: het komt u niet toe, tijden of gelegenheden die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die overkomen zal, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea, en Samaria, en tot aan de uiterste van de aarde, dat wat hij dit gezegd had, werd opgenomen, dat hij het zagen en de woord ontrokken aan hun ogen. De woord. Dus ja, die verlaat tegen zijn discipelen. De man van mijn ogen geboorte. Nou Daniel, daar komt die wolk weer. Daniel 17, 13 en 14. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie. Er kwam met de wolken van de Heel iemand als een mens en zoon. Dat is de Messina, dat is Yeshua. We hebben net die wolk. ik ontnam hem aan de siderige kappen in die wolk. En hier komt die wolk weer te volschrijven. Dat vind ik, ik vind het prachtig. Hij kwam tot de oude vandaag, dat is de eeuwige, en men leek hem voor zijn aangezicht naar de bijkomen. En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken en naties in talen om hem vereren. Zijn heerschappij is het eeuwige heerschappij die niet ontnomen zal worden. En zijn koninkrijk zal niet te gronden gaan. Hier krijgt hij koningschap, dus hij is opgegaan in de hemel. En dan krijgt de koningschap. En dus zegt uh, Paulus in de Tolkiense brief: Hij heeft ons getrokken uit de macht van de Duitsers en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Oké, okay, hier is het de koninkrijk. En wij zijn overgezet, als we ons bekeerd hebben en hebben de schoen aangenomen en zijn vervuld met de en we zijn overgezet in het koninkrijk van God. Dat staat dus is het er? Ja, het is er. Nu is het er. Maar er komt het tijd dat het ook op aarde zal komen. Hoe eenvoudig is het eigenlijk. Tot? Samuos, dat is ontzettend belangrijk. Dat is het denken van de wet die in de gegeven En dan verbindt God zich met de zon Israël. Hier wordt een wet van God in het graf geschreven van de 120 mensen de bovenzaal en daarna nog aan 3000 mensen is het verkeerd. Door de Heilige Geest ontvang je de wet van God in je hart. Je komt er niet bij de verkering, dat is een aparte gebeurtenis. Dus God gaat zijn wet in je hart krijgen. Eerst heb je Pesach, je trekt uit de wereld, het feest van in is gebroken, alle boosheid en slechtheid gaat uit je leven, dan vraag je God dat je maakt van de Heilige Geest en dan geeft hij de Heilige Geest ja en dan hoor je bij kom het koninkrijk van God dat je overgezet uit het Egypte uit het oude leven naar een nieuw leven dat is een begin van het koninkrijk jongens dit, dit gaat weer zo ontzettend snel ga je doorheen het is eigenlijk heel erg maar koninkrijk evengeving van het koninkrijk. Wat is het evengeving van de koninkrijk? Jezus koning. Hij is de hoogopvist. Hij brengt ons bij de eeuwige. Hem is gegeven allemaal. Hij vergeeft zonden. Hij geneest zieken. Hij trekt boze Hij uit. En wij zijn zijn onderdanen. En wij gehoorzamen aan de wetten van zijn koninkrijk. En wij volgen de opdrachten die hij ons geeft op. En hij doet dat namens zijn vader. Het gaat er dus niet alleen om dat je je keurig gaat aan de wet, maar dat je ook de opdrachten uitvoert die de Shua, de Heilige Geest, geeft. Ja? Ik kan dus. Als ambtenaar keurig 50 rijden in de stad en snel als ik niet hadden van de 20. als ik een ambtenaar ben en ik moet iets uitvoeren voor een minister, dan moet ik dat voldoen. En niet alleen 50 rijden is voldoende. Zoek het Koninkrijk van God En dat betekent ook dat je een persoonlijke opdracht moet wegen. Ik geloof dat mensen ook persoonlijke opdrachten hebben die ze moeten doen. Ik weet dat dat voor mijn leven is. De Sula zal op de jongste dag over iedereen een oordeel uitspreken. Het zij eeuwig leven, het zij eeuwig gedood. Hij doet dat namens jouw er. Doe je uiterste best om het eeuwige leven te bereiken. Ik denk dat van de EVG die 25% hierover gaat. Niet helemaal, maar misschien zo'n 30. Maar dit komt ontzettend vaak voor. Een ervoor sprak me aan en die zei, ja dat vind ik toch niet zo'n prettige boodschap. Want het is marketing, technisch komt het niet zo prettig over als je dit zegt. Je moet eigenlijk het meer vriendelijk zeggen en, en niet over dat oordeel hebben. Ja, ja met is dat, want die weet ja, het beter naar Yeshua. Leef volgens de wet van Yeshua. Zoals hij de Torah heeft voorgeleefd, is dus dat nog geen wet van Jezus, er zijn alle geleveren die zeggen, ja, je hebt dus de wet. Maar jij ook wel een andere tekst hebt geleerd, dus nee, het is de Torah, zoals daarna, zoals Jezus die heeft geïnterpreteerd. En niet zoals Hilal het heeft geïnterpreteerd, of zoals alle geleerden uit die tijd hebben geïnterpreteerd. Sommigen gingen daar heel ver in. En nee, zoals de Shoebe het heeft gedaan. Er waren we waren in een bijeenkomst, en er was een vrouw, en. Die was heel blij, want ze wist niet dat hem haar niet verhoord verhoor werden in de dienst, want er moesten altijd tien mannen zijn. Ja, dat is, dat is het Joodse denken. Een stapel, is pas Wettig als er tien mannen zijn, die werkvaardig Maar de joer zegt, als ze tegen drie zijn, dat is de wet, dat is zijn Leef ons de wet van de Niet van dezelfde van andere belangrijke man, de Shamaïde. Dus dat iemand die heel deel, is oplegde en precies... Nou, er vader op en zet hem, een heb je dat En die geeft ook dat je wel, nou, 50 regels je dacht. En dat is ook een moeilijkheid die, die je de zo tegenpakt. En zoveel regeltjes is, dat ze eigenlijk met je hart de eeuwen verdienen. Dat, dat is wel moeilijk, want ja, als je wel een de goede manier je handen plas hebt. Dat is wel later ook een hechter is. Nou. En dan zegt het belangrijkste is... Recht, barmhartigheid en geloof. En geloof dat is ontzettend opmerkelijk, want enerzijds is het de jongste dag en het oordeel en het is, Iedere keer gaat het over geloof. Iedere keer. Dus ga ik zo meteen dan ga ik dat onderwerp nog even uitdiepen. Heb geloof van alle dingen zijn mogelijk voor degenen die God liefhebben. Alles wat ik geloof in de naam van Jezus, vraag het en het zal u geworden. Volg Yeshua na, dat staat ook heel. Genees de zieken, trekt ons geesten uit, doe krachten, vergeef mensen. Ja, en vragen van de discipelen of rekenen ze zonder toon. Wij zijn geroepen om Yeshua te volgen, om dezelfde dingen te doen. Ja, en dat is het van God. Er is kracht in de naam van Yeshua. En als Peter is op de... Dat is ik in handen in vijf of zo, die genezen zieken en dan zegt hij: Wat zijn die nou, nou aan de gaven? Dit is gewoon een naam met een jullie hebben hier een maar ik doe het namens hem. Dit is dus goed werk. Ja, wij moeten dat ook doen, wij moeten van beter zeren. Heel leer, geloof ik. ga toch, geloof dat de, ja, ik een prachtig onderwerp. Net als je dan Abraham ziet hoe die handelt en met zijn kleine knuppet gaat hij erop uit. Of, uh, ik was uh, van de week ook uh, David en Goliath. David was van heel benieuwd hoe die oorlog trouwens. Hij zei, ik ben wel eens heen. Daar staat hij af en toe ging kijken. Dus toen hij zijn vader gezonden werd, had hij daar wel eens eerder geweest, maar het blijkt nog pas Goliath nog niet geweest. En de geloofschap, is dat, dat, dat zijn mannen kunnen Dat is toch ongelooflijk. als zal hij geweest zijn? 14, 15, ik weet het niet. Nou, hij, hij, hij was in elk geval niet in staat om een uniform te dragen van uh, gevechtsuitrusting. Dat kon hij niet. Volgeloof geloof okay. Hij vertrouwde God. Ja. Hij wist het, ja. ja. ja. En dat zal zo zeggen, de les van het laten en vertrouwen. Nou, Groot in Yeshua, omdat hij het niet verloren gaat, ja, hij is gegeven alle macht te hemelen en aan paarden. Geloof in genezing, in bevrijding, in wonderen en tekenen wat het kan, het is ons gegeven. Het hoort bij het Koninkrijk van God. Uh, ik ga het verhaal Er staat dat kinderen die worden met het Koninkrijk van God verbonden. Het zijn zulke eenvoudige mensen kinderen die geloven van wat seks. zeggen. Wij waren in de harts. met de helft van vier kinderen, de vijfde die was er nog niet. En die paste allemaal op de achterbank van mijn autootje. Wij hadden een open op op op op. Wat gebeurde er? Wij in de krijgerijen. Die op de op de op. En dat was te veel. de ene kant was een bos en dan was een bosje. En er stonden ook velden. Dus, maar dat ding deed het niet meer. Dus ik ga onder de motorkap kijken. Dat is eigenlijk een zinloze actie. Maar ja, je moet nog verzoeken. Dus ik ging onder de motorkap kijken. En ik heb er echt totaal geen stand van. Dus mij nou even gekeken hebben we een het ging terug, het liet je de open en ik ga zitten, ik probeer het, nee, maar het deed niks. Dus ik tegen de kinderen, die geloven dat God ooit is repareren. Ik, ik, ik! Dus een van de jongens, die dus, is 8, 9 jaar, was hij toen. Nou, ik zei, ga bitter er maar voor. Nou, ik bid bitter voor. We hebben echt een, een heel kinderlijk gebed. Met weinig mooie woorden en recht uit zijn hart. En midden ons ogen open, komt er een man aanlopen En die tikt op de raam en zegt: uh, Heeft u een moeite met de auto? Ik ben uh, een deur. Nou, hij stond naar de drank. Dus een engel was niet. Dat was de heel monster, een engel. Maar hij hield ons tegen hem. Hij kon motor gaan rollen. En uh, probeerde het zelf te weer. verhaal beperken, maar ah, er zijn wel niet fantastische dingen gebeurd. Steeds zien Jezus geloof als basis voor genezing. En daar moet ik onmiddellijk wat zeggen. Geloof van de zieke zelf, maar ook niet altijd. Een vrienden met een verlamde man en dan draagt ze de jezus en zieken is het geloof van die vrouw, en nee, hij ziet het geloof van die man niet dragen. Omdat die mensen geloven gaat Jezus genezen. En de eerste keer heb in zon gegeven. Prachtig. Of een vader, hè? Dus die vader, die kwam net, heeft een ziek kind en die, die... Zeg, uh, zegt geloof. Dan zeg je, ja, dat lukt niet. Dan zegt die man, kom in te hulp. Hij staat op bij uh, huilen. Nou, en dan geneest Jesus. zijn kind. Geloof. Ja, alle dingen zijn mogelijk. Als dus je gelooft, je kost niet. Dit erom. Ja, alle dingen zijn mogelijk. Heb een kinderlijk geloof. Ja, en ga niet redeneren. Ga niet redeneren. Ga niet... Redeneren, ga niet redeneren dus zijn, is zinloos. Het is zo'n hemelse zaak. Kijk je verstand niet bij. Het enige wat je kan doen, is de Bijbel naast daar. En het staat er, en het staat er, en wat staat er. En de voorbeelden die moeten vochtel zitten in je hart. Dan zijn de opmerken, dan zijn de discipelen op het meer van Galilea en dan gaat stormen. Ja. En, het gaat en eh, dat gaat mis. Ze zeggen de te vriend. Dat stapt ook wel bijna gedronken, bedoeling drie keer. Ze dus ik weet hoe dat het voelt, Het is niet zo prettig. Dus die mensen in paniek razende de paniek en Jezus hebt het te slapen. En dan maak je het zwakker en je is de straat te stormen. En wat zegt deze dan? Je een beetje boos op ze Dat is zijn je groot! Ja, de angst had dat helemaal wat overal gekregen. Wat is het geloof? Ja, deze dagen praat ik met een man die net ontslagen is. En hij heeft een fastje db, hoofd opgeleid. Dus hij, hij, hij hoeft zijn vingeroptik eens weer aan het werk. De zoe volgen. En, en toch zie je in hen angst als het naar het werk komt. En ik schieten allerlei voorbeelden hem te binnen van wat er allemaal niet kan gebeuren met mensen en wat je ze hypotheek niet kan betalen. Heb geloof, de angst weer raast omheen. heen. Dat zeg ik dan, en de, een dag later, dan zeg ik, ja ik geloof. Maar vervolgens komt de angst weer, er is een worsteling. Hij zat gelijk. Heb geloof, laat je niet de angst de mond snoeren. Vraag de Edige dat Yeshua in de, de ongeloofde hulp komt. Die staat de invloedstelling van de duivel. Maar die komt met leuke dus gezegd: werkt niet. Lukt niet. We kunnen de buren gekeken als die zelf verder zijn dood gegaan. Gaat altijd vis bij de duivel. Bij ons niet. Wij horen bij een zonder koning. Ja, het EVG moet gepreteerd worden. Het EVG van het Koninkrijk zijn. Wat is hier? Vers 23 en 14. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en strekte het EVG van het Koninkrijk. En hij naast elke ziekte, elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hen verspreidde zich over heel Syrië. En ze bracht eh, bij hen allen die er slecht aan toe waren, en die door alle ziekte bij hem vang waren. En die door de demonen bezeten waren, en maanzieken en verlanden en zijn. Dat is het koninkrijk. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld verbrengen worden tot de getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen. Het is zes getekening. En lijkt ons niet een niet. Maar verlof ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Wie brengt in verzoeking? Ja, dat is de boze. Die daar, Soms is het, Jezouwer uh, wordt in verzoeking gebracht. En dan komt de test, hoe met zijn geloof zijn. hij overleeft dat, hij, hij komt er doorheen, stralen. En dat zal bij ons dus niet anders zijn. Ja, maar verlos ons van de boze. Dat is het, uh, de boodschap. Verlos ons van de boze, verlos ons van, van de duivel. En je ziet dat de, de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Maar wij staan vast op het fundament in Shure, en in Hem geloven In Hem zullen we overleven. We zullen ons niet laten afleiden door alle influisteringen. En alle bangmaatregelen. En je zegt tegen Hem, maak de te verhelpen. voorwaar ik zeg ook dat er sommigen zijn van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat zijn gezien zullen hebben dat de Koninkrijk van God met kracht gekomen is. Wat denkt u van Peter, die loopt er tussen de zieke en uh, moeite mensen en zijn schaduw valt er overheen en ze genezen. Dat is het Koninkrijk van kracht. En Peters heeft dat gezien, Paulus heeft dat gezien, Johannes heeft dat gezien, De uh, Corpus heeft dat gezien. Het Koninkrijk van God is gekomen. Want de koningvuldig krijgt God bestaat niet in woorden maar in kracht. En moet dat gebeuren en moet dat gebeuren. Het is niet een eindeloos filosoferen en theorieën erover hebben. Het is kracht. En als de kracht is, is de koninkrij van God gekomen. Marcus, Marcus 16, 9. Je ziet dan, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel, en heeft zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij ging overal heen om te prediken. En Yeshua predikte mee, en bevestigde het woord door de tekenen der volgende. Ik heb hier wat, wat zitten, zitten wijzigen, want dan gaan ze woord met een hoofdletter schrijven, en dan bedoelde ze dat het woord is dan Yeshua. Nee, het woord is van dat er gezegd wordt. En het idee van, uh, dit, dit komt dan bij Johannes 1, 1, 1 vandaan. Het gaat echt van over de prediking. De prediking was de beste van wonderen, en teken. Dat zag ik. Dat is heer.